Uur. Dit is Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. De vaders die hun ongeboren kind erkennen... moeten automatisch het gezag over het kind krijgen. Na de geboorte moeten ongetrouwde stellen het gezag regelen bij de rechtbank. Bij getrouwde stellen is dat automatisch geregeld. D66 vindt dat niet meer van deze tijd. De partij heeft een initiatief wetsvoorstel ingediend... om te regelen dat ongetrouwde stellen op dat punt... dezelfde rechten krijgen als mensen die getrouwd zijn. Tientallen asielzoekers zijn gebeld door criminelen die hen wilden chanteren, meldt de Volkskrant. De fraudeurs zeiden dat ze van de IND waren en dat de asielzoekers het land uit moesten als ze niet betaalden. De bellers beschikten over paspoortnummers en andere zeer persoonlijke gegevens. De IND en de politie doen onderzoek. Een raadslid uit Heerlen, die de officier van justitie in de rechtszaak tegen Jos van Rij beledigde, neemt een time-out van een maand. Op Twitter vergeleek hij de officier met een kampbul uit Auschwitz. Nu zegt het raadslid in een e-mail dat hij tijd nodig heeft voor zelfreflectie. In een markthal in Katwijk in Brabant heeft een grote brand gewoed. De brand in de vrije markt Kuik brak gisteravond laat uit. De hal wordt als verloren beschouwd. De brandweer laat het gebouw gecontroleerd uitbranden. Bij de brand in Katwijk is asbest vrijgekomen. Mensen die deeltjes in hun tuin vinden moeten daar vanaf blijven, zegt de brandweer. Omwonenden wordt aangeraden om ramen en deuren dicht te houden. Werknemers met een flexibel arbeidscontract raken minder vaak werkloos dan twee jaar geleden, meldt het CBS. Toen was ruim 5% van de flexwerkers na drie maanden weer werkloos. Nu is dat minder dan 4%.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 In de Randstad de meeste vertraging vanochtend op de A1... richting Amsterdam tussen Hoevelaak en Eén Brugge. Een aansluitend tussen Blarekem en Muidenberg. Naar Utrecht vanaf Eindhoven op de A2... over 16 kilometer tussen Sint-Michiels-Gestel en Waardenburg. Op de A4 richting Amsterdam... Viel er rijden tussen Den Hoorn en Zoeterwoude Dorp en richting Den Haag vanuit Amsterdam... tussen Burgerveen en Zoeterwouden. Op de A6 ledenstad Muiden... 10 kilometer van Muidenberg een half uur vertraging. Op de A9 ook maar Amstelveen... Tussen Knooppen, Koormeer en Knoopend Velsen 10 kilometer. 20 minuten vertraging. Op de A20 richting Gouden bij Moordrecht 6. De A27 Breda-Gorkum tussen Oosterhout en Aveling over 14 kilometer. Op de A27 Almere-Utrecht tussen Almere en Huizen 7 kilometer. De N44 vanaf Den Haag naar Leiden. Voor wassenaar staat 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 één iemand voor ons mee te kijken. En dat is Willem van Densen. Die zit, die zit te kijken van hoe het daar aan toe gaat. En ik zit me ook af te vragen. Hoe zou daar in het mediacentrum nu op dit moment worden gereageerd? Dat vind ik, daar gaat ik wel heel erg nieuwsgierig naar. We gaan het over twee platen vragen, Een Eén van die twee platen is Vrijheid, played Goal. Het maar. En als we schuldig zijn de aanklacht is, dan zeg ik arresteer me maar, arresteer me maar, arresteer me maar. Ik kan mezelf niet vordergijk. Ik wil niet meer de schuldig zijn aan wat ze doen. Stijf is te veel. Luister, stijf is te veel. Laat je horen, hey kid, laat je horen.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 We'll yeah.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 Want hadden ze, hadden ze ook mergpijpjes neergezet onder die brandende zon. die zag Dat chocola zag hij zo wegsmelten En dan denk ik, ja, dat is nou... Iets. Dat vond je, dat vond je dat dus dat lekker. Vond ik, net ja. Dat vond ik dus een beetje zonde, eerlijk gezicht... van de mergpijpen die, die, die, die lagen. Maar goed... Dus uh... jij bent misselijk van de mergpijpen geworden. <laughs> dat is zoiets. Ja. Maar dat was niet de hoofdzaak van het hele verhaal. Het, de hoofdzaak was, nou, die palmbomen, die, die zijn er neergezet. En die zijn er niet zomaar neergezet. Nou, uh, wethouder Lisbeth Jalek, die vertelt...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 Dat is goed. Ja, vanwege het feit dat Giro d'Italia een beetje Italiaans muziek... Giovanotti, Libera dell'Anima. CFM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, en voordat we nog even een beeld en een update geven... wat hier op Spanje gebeurt, gaan we eerst naar ons eigen circuit. Want daar worden de Pinkster Races gereden. En aan de telefoon zit Willem van Denzen. Goedemiddag. Ja, goeiemiddag vanaf uh, Surgie Park Zonvoort. Uh, Surgie Park Zonvoort in tegen van de Pinkster Races uh, dit weekend. Een programma met een uh, flink aantal uh, verschillende raceclasses. En dat uh, varieert van... Uh,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 Vertrekt van pole Position met op de tweede plaats ook al een Nederlander, dat is uh, Jarno Opmeer. En op derde plaats vertrekt uh, de Vin uh, Tuomas uh, Tujuola. Tujuola die wist zaterdag de race te winnen met op de tweede plaats uh, Richard Verscheer verschoor. En derde was het toen uh, Jarno Opmeer. Ah, en dat, uh, dat, dat gaan wij uh, straks zien. Nou ja, die gaan zo dadelijk verstart, okay. uh, die ja. zijn bezig met de opwarmronde en die uh, gaan zo dadelijk beurrace uh, rijden over uh, 25 minuten. Ja, nog even één ding, uh, want ik neem aan dat uh, jij in het mediacentrum van, uh, van het circuitpark ook met een scheve oog naar de Grand Prix van Spanje zit te kijken. Hoe is daar daarop gereageerd met dat uh, verhaal met die nou ja, 72? Nee, uh, recht voor mijn neus hoor, ik hoefde er niet geen voor te kijken. <laughs> ja, natuurlijk, uh, je kent het uh, media.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 Ook heel leuk gemaakt. Die hangen, die hangen straks dus uh, bij, de, bij het raadhuis uh, te koop voor? Nou, eerder van, er zijn ideeën van, we zouden uh, inwoners of toeristen, ik zou het kunnen gebruiken, wat ook in het buitenland wel gebeurt. Je gaat op de foto en dit hou je voor je. Een ander idee is, je zou er ook uh, gewoon een briefkaart van kunnen maken en die, een van die uh, kiosken hier uh, op de boulevard voor toeristen kunnen laten verkopen.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 and <laughs> Zandbergen op CFS 107.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 Ja. Nou ja, goed, zo is het, ja, Oekraïne, het is Ja, anders? anders. Hè? Ja, nou, dat, dat even voor, voor wat, wat betreft het verhaal rondom het Zongfestival. Dan heb ik ook nog, ga ik toch nog even kijken wat er op de voetbalvelden gebeurt. Want er wordt nog gespeeld in de playoffs. En Herakles, die is vandaag in actie gekomen tegen Groningen...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 ...zij heeft een gejigsaw met Who Do You Think You Are? CFM Race Radio, Pit Report, Pit Report. En we schaken weer over naar het CP Park Zandvoort... Vandaar volgt Willem van Densen de Pinkster Races 2016. Ja, dat klopt. En, uh, we zijn bezig in de Pinkster Races met uh, Formule 4... ...en uh, uh, Formule 4. Formule 4 uh, met een drietal Nederlandse steun. Richard Verschoor was de best geklasseerde in de kwalificatie. Hij mocht vertrekken van de voorstel. Dat hij vergat echt weg te rijden. Net en deed niet dat geen de overige 19 deelnemers uh, deden. Vandaar dat hij van achter in het veld uh, moest gaan beginnen. Inmiddels is hij al opgerukt naar uh, de zevende plaats. Aan de leiding uh, vinden we echter, uh, Jarno Opmeer. Jarno Opmeer. Ook uitkomend voor het uh, MP Motorsport team. Opmeer wist uh, de Formule 4 race in het volprogramma van de Kampie van Sochi te winnen. Maar hij wordt zelf te hout gezeten door de team. Uh, even kijken hoor, uh, dat is uh, Juho Fontana met op een derde plaats een andere vin, dat is Two Homers, Two En vinden we dan terug op dit moment de uh, Nederlander Danny Kroes. Oké, okay, ja. Oké, okay, um, nou heb ik nog uh, laten vertellen dat uh, die vinnen die hebben toch een aardige begeleiding uh, bij zich.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 want uh, door heel Europa heen rijden er wel uh, zo'n 80, uh, 90 Formule 4's uh, in diverse weekenden. We gaan je aan de andere kant van drie uur nog uh, even spreken over deze wedstrijd. Dankjewel. Oké, okay, tot zo. Dat was Willem van Densen live van het Park Antwoord. We draaien nog één plaat voor het nieuws en weer van drie uur. wordt dan wordt met uh, van de formatie Drum Theater.